De kok ...met het NOS Journaal. Duizenden toeristen zitten vast in Vins-Lapland. Het is daar zo koud dat vliegtuigen maar moeilijk ijsvrij kunnen worden gemaakt. Daardoor zijn veel vluchten vanaf luchthaven Kitila geannuleerd. Het gaat om vluchten naar verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en ook naar Amsterdam. De temperatuur in Lapland ligt nu rond de min 40. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het afgelopen weekend de bron gevonden van de bacteriële besmetting in het drinkwater in de Amersfoort en omgeving. Het gaat om een voorraadkelder in Amersfoort, zegt het bedrijf. Dat deel is direct buiten het bedrijf gesteld. Dat levert dus geen drinkwater meer. En we willen zeker weten dat de lichte grondreiniging ook niet in die andere delen zit. We wachten nog op de testuitslagen daarvan. En daarom blijft tot zeker woensdag een kookadvies voor drinkwater van kracht in Amersfoort en omgeving. Twee jongens uit Schiedam die vast zaten vanwege een fataal afgelopen ruzie komen weer vrij. De jongens van 16 en 17 waren betrokken bij een ruzie over sneeuwballen gooien en een man van 60 overleed daarna. Blijft onduidelijk waardoor dat gebeurde. De man had volgens door hem ook een kwetsbare gezondheid. De eigenaar van de Zwitserse bar waar in de nieuwjaarsnacht brand uitbrak blijft voorlopig vastzitten. Die man wordt samen met zijn vrouw verdacht van dood door nalatigheid. Het onderzoeksteam heeft veel vragen, zegt correspondent Gimbalduk. De vraag is bijvoorbeeld waarom de personeelsuitgang dicht zat op dat moment... waardoor er ook mensen klem kwamen te zitten en niet weg konden. En de vraag is ook in hoeverre hij wist hoe brandgevaarlijk... het geluidswerende materiaal aan het plafond van de kelder was... en of hij dan ook weg heeft gekeken voor het gevaar dat daarvan uitging. Bij die brand in een ski resort kwamen veertig mensen om het leven. En trainer Alonso gaat per direct weg bij Real Madrid. De Spaanse topclub meldt dat de club in onderling overleg verlaat. Real Madrid verloor gisteren de finale van de Spaanse Supercup van FC Barcelona. Het weer bevolkt, veel plekken op mist. Vannacht kans op regen, graad of drie dan. Morgen ook weer veel mist naar regen en dan wordt het maximaal acht graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm,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 for some bread and a bottle of red. She rang it all up and messed with my head I thought of a smile but I swallowed it down Didn't want to look like some tree in this town Just a thought enough bij ons in de mailbox. En dat was Blue Sky Monkeys. En dat gebeurde ook ergens. Tussen kerst en oud en nieuwjaar. En dan uh, ligt een beetje de zaak op zijn kont. Want uh, dan komen we niet helemaal uit. Met de donderdagen die er dan nog resten. Want zeker niet als dat op een kerstdag is. En op een nieuwjaarsdag. Want dan hebben wij gewoon geen dienst. ja Dan moet ik iets uh, in elkaar zetten. Dat heb ik ook uh, gedaan. En dat is ook uitgevoerd op... Uh, ik geloof, op eerste kerstdag hebben we iets uh, laten horen... van uh, alles wat we gedaan hebben bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En een week later hebben we een beetje een, uh, een schifting gemaakt... met alles wat we hebben laten horen uh, in ons eigen programma. Dus, en dat uh, liep ook uh, sterk uiteen. Uh, we gaan uh, verder in dit derde uur, want hier zit ook nog uh, iets nieuws in. Een nieuwe single van La Promenade Violence. Mensen die uh, band of La Promenade Violence, zoals ik het eigenlijk van Martijn Vonk uit moet uh, spreken. En ik weet dat hij zit te luisteren. Heb ik dat dan toch weer op zijn Frans uitgesproken? Maar het is natuurlijk een, uh, een internationaal opererende band vanuit Haarlem. En ze komen dus hier uit de buurt. Um, we gaan gauw verder met een groep, een damesgroep. En ik meen dat ze uit het midden van het land uh, komen: Honey Blonde en Crystal Ballroom. begin van het jaar uh, uitgebracht uh, is, is in van Books en In the Presence of Time heet het uh, volgens mij de EP. En het, het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen dat heet Moon of of Move of the Same. Uh, More of the Same, ik uh, zeg het helemaal verkeerd. Honey bland uh, dat is een uh, band, een gezelschap uit Utrecht. Uh, heb ik net even begrepen, want ik heb het er even bij gepakt wat, uh, waar ze vandaan komen. En het is uh, Pink Punk. Ik zeg eigenlijk, dat, dat, uh, heb ik het omschreven ergens als alternative rock. Maar het is dus punk rock. Maar dat is wel duidelijk uh, te laten horen. Uh, honey Blond put, inspiratie uit bindingsangst. Irritante mannen en katers. Met een dansbare mix van punk en pop. Met vele energie. Die uh, single hebben ze al iets eerder uitgebracht. Uh, dus alweer van een week of twee, drie Oud. Dus zolang uh, is het alweer uh, geleden. Um, dit is de tweede single van Unstable Rosie. En die is iets wat rustiger als die vorige. Nummer dat heet Cold... zich zou voelen als hij dit hoort ik zou dat uh, zo graag uh, willen horen en zien hoe hij uh, hier dit zou beleven met, uh, met dit uh, nummer uh, Glitch met Winterglow uh, je hoort heel duidelijk uh, Queen invloeden, maar jongens, het is wel heel erg origineel, hè? het is niet dat het gewoon een cover of een, uh, een soort van tribute is, nee ze hebben het uh, gebaseerd op de muziek van Queen, maar dat, uh, dat heb je dus duidelijk wel kunnen horen en uh, ze zijn niet de enige, want de, de retro pop is in, mensen. Want uh, we hebben natuurlijk al een tijdje Jorik van Noorden rondlopen, die al uh, muziek maakt op uh, ja, wat een beetje gespeend is op met name zijn grote voorbeeld, Paul McCartney. Maar er zitten toch ook uh, bijvoorbeeld de Birds zitten bij uh, Jorik van Noorden toch wel in. Als het gaat om zijn album Do It Now. Maar uh, er zijn nog meer mensen die uh, actief zijn in de retropop. The Cruise en The Dukes of Harlem. Niet zo lang uh, geleden, een jaar of twee terug. Zelfs nog met een heel album. Waarbij Jim Steinman en Bruce Springsteen... toch uh, het geluid wat zij uh, erin hebben gestopt. He? Beiden van, uh, van alles wat. En dat hebben zij eruit weten te halen. The Cruise en The Dukes of Harlem. Dat is uh, band nummer twee. En we hebben nog bijvoorbeeld ene Tom Bruins, die hopelijk volgende week hier in deze studio is, die dat ook heeft uh, gedaan uh, met, uh, met een album. En deze jongens van Glitz doen dat dus ook. Uh, ze komen uit Wijk Dat nou, is toch redelijk in de buurt. En dit is alweer hun derde single die ze hebben uitgebracht. Daarvoor hoorde je Unstable Rosie en Cold. Na dit nummer dan gaan wij proberen de man die vanavond in deze studio aanwezig had moeten zijn. Maar hij heeft uh, samen met uh, uh, Chris Ticken uh, besloten om het niet te doen. En dan heb ik het over Giel Bosboom van Kiwi Club. Maar eerst draaien we een nummer van uh, de Kiwi Club. En dan halen we Giel ook nog even telefonisch in de uitzending om sowieso ook even over, de, over het tweetal zelf te hebben. En wat ze dus nog allemaal gaan doen. Uh, dit is van een EP die ze het afgelopen jaar hebben uitgebracht. Hoewel, dit staat volgens mij uh, er helemaal los van. Maar misschien ook niet. Ik uh, moet het nog eens even navragen. Night Train en de Sinestate remix. De Kiwi Club en normaal gesproken hadden we ze hier ook graag in de studio uh, willen hebben. Maar ja, we hebben nou eenmaal te maken met een een of andere droevige jaargetijde, namelijk Koning Winter. En die gooit behoorlijk roet in het eten. En een van de twee leden die hebben we dan toch aan de telefoon, dat is Giel van uh, de Kiwi Club. Goedenavond. Een hele goede avond, dat is het. <laughs> ja, ja. Ik zit vandaag uh, lekker nu, nu thuis dan uh, spel ik iets spelen met mijn vrouw. <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat, dat is de andere kant van het verhaal. Um, maar uh, helemaal ongelijk uh, geven doe ik je niet, want uh, ik ben ook een held. Want ik ga morgen mijn folders niet lopen, want er komt een uh, behoorlijke regengebiedje aan. En ik uh, ben net van huis af uh, gegaan uh, toen ik hier naar deze studio uh, liep. Uh, rond, rond zevenen. En ja. toen had ik al een beetje het idee... het uh, wordt een beetje koud. En als het ja. dan ook nog eens een keer... Uh, van die spetters op, uh, op uh, de, de grond gaat vallen... dan weet ik het zo net dan niet. Dus ik uh, moet ook uh, zo dadelijk opletten... Ik als dat, ik straks ja. naar buiten ga. Want uh, voordat ik het weet... lig ik op mijn hol. En daar heb ik niet zoveel zin in. Um, goed, uh, dat, dat even tezijde. Uh, maar uh, de Kiwi Club van het afgelopen jaar... want uh, ja, als we dan... We hadden het eigenlijk kunnen bespreken op het moment dat jullie bij ons in de studio waren. Maar jullie hebben best ook een muzikaal jaar gehad uh, afgelopen jaar. Toch? Ja, zeer zeker. Ja, we hebben echt wel best wel wat shows uh, zitten, zitten spelen. Laten we zeggen uh, zeker circa twaalf, vijftien. Dus mm. dat is meer, meer dan, uh, dan één per maand. Ja. Uh, en daarnaast uh, het, het, bijna, het jaar bijna afgesloten met, uh, met een nieuwe EP. Ja. Uh, vijf uh, eigen nummers waarbij we wat ja, een beetje buiten de box voor ons uh, doen zijn gaan, uh, gaan spelen. Wat creatiever, wat uh, af en toe wat zweveriger. Ja. En, uh, en ook een remix uh, die ik zojuist voorbij uh, uh, hoorde komen. Dus het uh, is dus ook, uh, ook leuk om, uh, om ook met andere artiesten af en toe wel wat te doen. Dus uh, ja, het was, uh, was een super jaar eigenlijk. Ja, uh, is dat, um, ja want dat, dat is natuurlijk ook iets uh, wat, wat jullie dan uh, bekijken. Uh, een soortement van crossover of in ieder geval met, met um, ja, remix mensen uh, zouden we iets, iets kunnen doen. Dit is bewijs, die uh, Night ja. Train. Want um, ja. er staat hier Sinesteate remix, maar uh, wie, wie is Sinesteate Remix? Zeg ah, mij ja. ja, dat is een man die, die woont in Amerika, geloof ik. Ja. Of, of het kan Canada ook zijn. Ja. Zo goed kennen we hem nou ook weer niet. Uh, maar Chris heeft ooit uh, vanuit het al eerder projectje al een keertje een remix voor hem gedaan. Mm -hmm. uh, en uh, en uh, eigenlijk toen we deze EP bijna afval bedachten, weet je wat? We sturen eens gewoon wat, uh, wat mensen uh, deze nummers op. En uh, met de vraag van, joh heeft iemand uh, zin en tijd om, uh, uh, uh, uh, uh, lijkt het leuk om uh, um er een remix van te maken. Mm -hmm. uh, en, en zodanig heeft hij... Uh, uh, als enige tijd gevonden en, en ook en, uh, enthousiast gereageerd om een ontlaat te maken. En, uh, en, dat, en dat is echt een superleuk resultaat geworden. Ja, uh, wat ook kenmerkend is is dat jullie nummers nou niet echt overdreven lang zijn. Het zijn uh, allemaal nummers nou Klopt. tussen ja. de vier en de, en de zes minuten en daar houdt het dan ook echt mee op. Ja, nee, uh, live doen we ze nog wel eens een stuk langer hoor, uh, mm. zoals je misschien van de vorige sessies van ons gewend bent. Nou, nou vr maar, uh, vraag dat uh, maar even aan Marcus <laughs> van Dam, die toen... Uh... <laughs> nee, maar we hebben bewust uh, twee of drie nummertjes en zeker ook de single die we eerder uitgebracht hebben, Night Train hebben we bewust uh, klein gehouden, kort gehouden, zodat die inderdaad uh, ja, ook uh, met, met, met, met het oog op uh, algoritmes, radio, noem maar op, dat die dan uh, ja, wat makkelijker gespeeld kan worden dan, mm. dan het nummer van uh, nou, ja, 7, 8 minuten. En, ja, uh, ja, maar is dat niet een, een toch iets van wat jullie bewegen? Jullie wel in dit, in dit genre en ook subgenre, om maar wat, uh, wat van, die, van die termen er tegenaan te smijten. Uh, dat, het, dat het ook best wel lang kan duren hoor. Uh, ja, zeker, en, en nogmaals, live uh, doen we die nummers gewoon zeker zo lang. Yep. Zeker. Ja, en lekker, uh, lekker opbouwt je erheen. En uh, ja, dan laat je jezelf een beetje verliezen. Ja. Maar we merken dat toch uh, dingen als, als een Spotify en zo. Um, die worden daar, die, die, die wordt er toch iets minder voor gebruikt. Um, en, uh, en, en dan is de regel tegenwoordig um, volgens mij 2,5 minuut. Uh, als het niet al tegenwoordig nog korter is met de met de huidige jeugdgeneratie. Uh, uh, mm. Uh, dus, dus ja, we dachten, we gaan gewoon eens één of twee platen maken die ook meer richting, uh, richting die drie die, die, die minuten uh, bewegen. Ja, ja nou, is het, uh, ja, ja. Ja, wat wou je zeggen? Ja, precies. En dus, mm -hmm. Maar dat betekent niet dat we ze zo, zo ook live zullen gaan uitvoeren. Nee. Dat is meer echt gewoon echt spoor puur voor, de, voor, voor gewoon een je eigenlijk zo, mm -hmm. zo, uh, zo geschreven hebben. Ja, ja uh, want ik uh, bedoel, ik, ik, ik heb hem nog wel eens... Opstaan hoor, de, de, het, het setje wat jullie in 2024 bij ons in, in de studie hebben laten horen. En als alles goed gaat, gaan jullie in april, want deze dag is dus letterlijk gewoon in het water gevallen. Maar ja. in april 2026 is voorlopig even de nieuwe datum. We zijn er nog niet uit of het de 9e of de 23e april gaat worden, maar het wordt waarschijnlijk een van deze twee data. dus ja. Uh, en dan is, is er eigenlijk ook bijna het cirkeltje rond, want uh, dat was dan precies twee jaar geleden dat jullie bij ons in die studio waren. Klopt, dat was de eerste keer. En vorig jaar zijn we natuurlijk ook geweest. Uh, en, nou, uh, wacht even, wacht even. Jullie zijn in 2023 ook geweest, hè? Want, oh, die uh, die ja, dan zijn... Uh, dan, dan komen jullie nu voor de derde keer. Dus, uh, ja, super. Ja. Als je nu maar scheef gaan we <laughs> er uh, een groot feestje van maken. Ja, ja, <laughs> ja dat, uh, dat lijkt mij ook. Maar uh, je moest dus weten, want daar wilde ik naartoe... Dat ik juist dat setje soms nog wel eens op heb staan van april 2024. Ja, ja dat klinkt hartstikke goed. Maar ja. uh, nou ja, dat we hopen dat we dus met een nieuwe, nieuwe setje dan kunnen opnemen die, uh, ja, die, die, die, die nog vaker opgezet wordt. Ja, en dan is het ook zo, je hebt dan twee uren in plaats van één uur. Oh, nou, dan komt het helemaal goed. Dan kunnen we kunnen misschien twee setjes doen. Ja, nou, dat zou, dat dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Uh, want uh, nog even over, uh, over die Night Rain, Want uh, dat is, uh, nou ja, goed, in ieder geval uh, de EP die jullie afgelopen jaar uh, hebben uitgebracht. Maar uh, hoe zit het met het, uh, met het uh, maken van uh, dingen? Uh, gaat dat uh, bij jullie gewoon door? Of uh, ja, hoe zit dat? Wat bedoel je met maken van nieuwe. Muziek? Ja, dat bedoel ik. Ja, zeker. Ja, nee. Uh, de ideeën zijn er zeker alweer. Ik denk dat ik wel twee of drie nieuwe ideetjes zo uh, heb zitten fabriceren hier thuis. En dan stuur ik dat door naar Chris. En dan en dan. Ja, dan valt het eigenlijk al meteen goed. Ja. Uh, maar het echt dat we weer gaan opschrijven en dat we ook weer echt gaan produceren, dat, uh, dat, dat doen we momenteel niet. Um, en dat heeft ook meerdere redenen. Mm -hmm. um, dan zijn we dan de EP uit. Dan willen we gewoon eerst even lekker een beetje weer live spelen. En kijken we hoe die, hoe die, hoe die bevalt. Mm -hmm. uh, maar uh, tweede reden is ook, we doen toevallig allebei ook uh, mee met een uh, ja, het is dan een een dunk -bandje. en dan spelen we allebei gitaar in en mm. dat is ook een eenmalig projectje wat dan ook in februari weer, weer af moet zijn dus uh, ja, ja, ja, ja ja ja en zo blijven we ook bezig op andere muzikale vlakken maar ja. we altijd lekker samen en ja. uh, het is leuk ja ja want je noemt nu iets over punk maar uh, zit, zit daar uh, ook een beetje de muzikale voorkeuren van naast datgene wat jullie maken is dat een beetje uh, de voorkeur van zowel jou als van Chris nou, nee. Eigenlijk uh, niet. Uh, als er, uh, dat er wel uh, we houden eigenlijk allebei van de gitaar. Dat is het belangrijkste. En, uh, en voor mij uh, geldt dat uh, van, van metal tot aan punk... tot aan uh, lekkere uh, zwijmelige uh, uh, Coldplay en zo. No mm -hmm. uh, en, uh, en ik weet dat Chris uh, eigenlijk ook een muziekliefhebber is. En dan heb je niet zozeer één genre wat je nou heel leuk vindt. Um, en zo zijn we gewoon uh, ja, allebei graag met muziek bezig. En, en Kiwi Club is dan dus, zeg maar, een van de projecten waarbij we ook ja, helemaal los kunnen gaan met, met de elektronische uh, gear erbij. En, en dat is gewoon gaaf. Ja, ja, ja. Dus ja. Dit, dit is een beetje jullie uitlaatklep, uh, begrijp ik. Z zeker, ja. ja. ja. Um, nou ja, dan, dan zijn we zo'n beetje aan het slot uh, van het gesprek uh, gekomen. Maar waar is Kiwi Club op uh, te vinden op het wereldwijde web? Nou, wat je zelf al zei, uh, uh, uh, uh, het beste van ons product is eigenlijk als je een setje van ons kan vinden. En die vind je denk ik het beste op YouTube. Uh, we hebben meerdere setjes staan van uh, 30 minuten, 60 minuten. Um, en dan krijg je namelijk echt uh, het gevoel dat je meegeslepen wordt in een nummer. Uh, maar denk je van, nou daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Dan moet je ons gewoon op Spotify opzoeken en dan uh, gewoon de eerste nummer die bovenaan staat gewoon al aanklikken. Dat is hem dus. Uh, we gaan uh, even nog een nummer laten horen hier: dus. Suppression. heb ik ze gezien tijdens de popronde van 2022 in een kapperszaak in Haarlem. Toen dacht ik, nou dat uh, is best wel vet, de Kiwi Club. En een jaar later stonden ze dus voor het eerst in de studio. De, de derde is in de maak hoor, dus, het is, uh, vandaag zou dat uh, geweest moeten zijn. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het april 2026 dat ze hier nog een keer uh, langs gaan komen. Um, verder met die nieuwe single van Le Promenade Violence. Dit is de single die morgen gaat verschijnen. Always on Mind, On My Mind. opererende bands gesproken die vanuit Nederland werken. Je hoorde er dus twee achter elkaar. La Promenade Violence met uh, Always On My Mind, een single die morgen uitkomt. En deze Holograph, uh, die komen ook overal uh, en ergens vandaan. Maar hun uh, uitvalsbasis is tegenwoordig Amsterdam. En over Holograph heb ik ook nog wel wat te melden, want zij gaan volgende week een, uh, een release show doen... Samen met Lifeless Pass die uh, min of meer de support gaat doen. Als we dan toch even kijken wat uh, in Cinetol gaat plaatsvinden. Danique Jean, die wij ook hier hebben laten horen, die gaat zondag een EP-release show uh, doen. Samen met Inkt. En dan is de koek nog niet op, want ook Tape Toy en Jacht, die hebben we hier ook wel eens laten horen. Vooral de uh, jacht hebben we laten horen. En dat gebeurt met een NH Popmasters eindshow. En dat is op dinsdag 13 januari. En uh, dan maar hopen dat het een beetje knap weer is. En dat we het dan nog een beetje over, uh, kunnen overleven. Um, deze single die hebben de heren uitgebracht op Nieuwjaarsdag. Alsof ik uh, niet eens even drie dagen op een eiland uh, mag zitten. Nee, daar hadden ze helemaal maling aan. Stranger in Paradise met hun uh, laatste verschenen single. En dat nummer dat heet In Paradise. Wat een uh, strot kan je toch opzetten in deze René Stellaard van uh, Stranger in Paradise. En het uh, nieuwe nummer, of beter gezegd het meest recente nummer... is alweer een week uit in Paradise. Uh, zij dachten van, we beginnen gelijk het jaar goed door een nieuwe single te droppen. Alleen ja, dan moet ik natuurlijk wel de gelegenheid hebben om dat te kunnen doen. Deze uitzending zit erop. En uh, we gaan dan sluiten met een wat best een bekende. En dat is Alaska met de Sound... Of Passing By. Tot volgende week. In the evening. I get the feeling. Were those feelings that changed?